Met het de omstreden Duitse arts Klaus Ross, die in opspraak raakte door een alternatieve behandelmethode voor kanker, is nog altijd aan het werk. Een jaar geleden bleek dat drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, na zijn behandeling waren overleden. Ross had een praktijk in Bracht, in Duitsland, in de buurt van Venlo. Daar mocht hij niet meer werken. Nu blijkt dat hij aan de slag ging in Wezel, bij Duisburg. Het Strafrechtelijk onderzoek tegen Klaus Ross loopt nog. Het Duitse OM wil hem mogelijk vervolgen voor dood door schuld. Iran dreigt zijn nucleaire programma te hervatten. President Rouhani zegt dat als de Amerikanen doorgaan met hun dreigementen en het afkondigen van sancties, Iran dat programma binnen enkele uren weer in werking kan stellen. Hij zei ook dat het Iraanse kernprogramma binnen korte tijd op een hoger niveau kan staan dan in 2015. Toen sloot Iran een akkoord over stopzetting van het programma. Iran stopte met het verrijken van uranium in ruil voor beëindiging van internationale sancties tegen het land. De Amerikaanse regering kondigde onlangs nieuwe sancties af tegen Iran. Rusland heeft een Oekraïense agent opgepakt die volgens een inlichtingendienst van plan was sabotage te plegen op de Krim. Hij wilde onder meer stroomkabels vernielen op het Schiereiland, waardoor tienduizenden mensen zonder elektriciteit zouden komen te zitten. Ook was hij van plan bossen in brand te steken en een weg te blokkeren door een aardverschuiving te veroorzaken. Agent werd afgelopen zaterdag gearresteerd toen hij een stroomkabel aan het vernielen was. Hij had explosieven bij zich. Bij het Indisch Monument in Den Haag is vandaag de Nationale Indieherdenking. Dan worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Japan Indië binnenviel. De Indieherdenking bij het monument begint om 12 uur. Om meer jongeren te trekken is er dit jaar voor het eerst ook een middagprogramma met theater en met muziek. Het weer, stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt in het oosten 28 graden, in het westen ongeveer 23. Morgen vrijwel overal over het droog en dan wordt het 23 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A44. Van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Scheen was er erg gauw krokken. en niemand ontsnapte levend aan de gevecht. Beloningen konden helaas geen mens meer lokken, want iedereen was aan het leven, meer gehecht. Ze Dus drink de zee Dus drink koplaar. De dus schrik der zee, de dus schrik op laat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 Lieve mensen, zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen. kielen. Oboe is verkleed als vee. Ook al loopt ze bijna op de knieën. Zij hos dapper mee. Geen traag.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 De liefde en trouw waren spoedig voorbij. Je bent als een veilige idee Niet slechts.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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorsteen. Nee. Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plek te gedaan. Leven de man die het bier uit van je hippe de bier voor de man die het bier uit je de bier Ja, dat vind jij nu ook al. Oh, ja. Aan die bierpier woonde een man, Jan-Willem Bukkelsoen. Dat die haar in kaart te men nu heel gewoon, maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt dus lustig zo van bier niet aan zijn naam. Oh, kreeg hij nooit een lintje van verdiensten op zijn borst? Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer Nee, dus nee, Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons bedankt. Leven de man weer bier uit want wij hipper de voor voorgaan. Leven de man! Hebt nog één keer, hebt nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schoon ze voor straf, een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslag op bier. Al oh, kreeg je nooit het lintje van verdienste op zijn de ja. Hebben we nog meer borsten ja. nee, nee. Dus maak je borst en je glas, waar een lat en zeg ons blijft er gaan. Leef voor de man die het bier uitkomt, maar je hield voor de bier voor nee, de... ja, ga je Ja, ga hij gaat, hij gaat maar. Ja, we danken nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapkan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5, OOOOOOOOOOH Kreeg hij nooit het lintje, van een dienst op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst, nee, nee. Dus maak je vast en je glas maar de en zeg ons plek te gaan. Leven de man die weer het vieren komt van je hip-hudde-bip-hoera. Hip-hip-hip-hip-hoera!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 1965 met Peter weet het beter en een iets minder bekende iets wel een leuke plaat is uh, de jong waar ik van haal. U hoort, dus, oh, u hoort ze nu Sweet 16. met de jong waar ik van haal.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 Do Big We de tijd van de Dat zand dat voort.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 Koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Wege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 Ik heb nu eindelijk mijn rust. Ik ben gelukkig zonder jou.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 Ja, dat was muziek van de, de Limburgse zusjes. En daarvoor Marijke Hofland met Mijn Hart. blijft dromen. De volgende formatie zijn de Butterflies. was een uh, Amersfoort-duo. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Collium. Ze waren vooral bekend van hits Dixieland en Willem wordt wakker. En nu hoort ze nu met hun eerste hits. De Butterflies met Dixieland.